9 september vanaf 10 uur. Loop je binnenkort een marathon of een vierdaagse? Ben je binnenkort jarig? Ga je trouwen? Of iets speciaals doen? Kom in actie voor jouw favoriete goede doel. Kies uit meer dan 1500 goede doelen. Meld je nu aan en start je eigen actie op geef.nl. Muziek hou je bij Sounds. CD's, DVD's of nieuw vinyl, We hebben het allemaal. Ook voor magazines of kunst aan de muur. Muziek van Sounds aan de Nieuwlandstraat 33